De gouverneur van New York heeft een plan gepresenteerd om het sterk verouderde LaGuardia Airport te vernieuwen. Een van de drukste vliegvelden van de VS. Vliegtuigen krijgen twee keer zoveel ruimte om te taxiën en de landingsbanen worden verlengd. Werkzaamheden moeten volgend jaar beginnen. In 2019 moet dan het eerste nieuwe deel van het vliegveld opengaan. De verkiezingen van vorige week dinsdag in Burundi zijn niet vrij en eerlijk verlopen, zeggen de VN.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 Op de voorpagina van New York Magazine staan 35 vrouwen afgebeeld... die zeggen dat ze zijn misbruikt door de Amerikaanse komiek Bill Cosby. Ze zijn niet langer bang om hun verhaal te doen. De vrouwen willen niet alleen afrekenen met Cosby... maar ook met een cultuur waarin het gebruikelijk is... om te zwijgen over seksueel misbruik, zeggen ze. Wout Poels is de winnaar geworden van het criterium in Boksmeer. Meesterknecht van toerwinnaar Chris Froome was in een sprint te sterk voor Robert G. Sink. Koen de Kort werd derde. Het wielerspektakel in Boksmeer is traditioneel het eerste criterium na de Tour de France. Dan nog het weer. Af en toe een bui, vooral in de kustprovincies. Ook overdag buien, meesten in het noordwesten. En het wordt 17 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.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 Als je bitch wil chillen is het geen boom.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 As your bitch want chili, as your bitch want chili, as your bitch want chili,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 No.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 self-control Deep down Oh, oh.